Dit is een podcast van NPO Radio 2 en Poont. Het is uh, zondagmorgen. Uh, we nemen deze podcast op. Allebei vanuit ons eigen huis. Aan de ene kant Maurice. Maurice de Hond. En Rick van Veldhuizen hier vanuit uh, zijn eigen domicile. Uh, Maurice, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, ik, um, we doen het zo, je was toch niet bang dat ik bij jou zou komen en jou zo eventueel zou kunnen besmetten of, of wel? Nee, absoluut niet, maar ik heb mijn kleinkinderen hier, dus ik heb ook nog wel andere prioriteiten vandaag. Oké, okay, gelukkig. Nee, maar bedoel, ben je helemaal niet meer bang dat iemand jou zou kunnen besmetten? Ik bedoel, je bent ook iemand die uh, ja, toch de, de 70 gepasseerd is en dan zit je in de risicogroepen, hoe lullig dat ook is. Ja, maar als je ziet de cijfers op dit moment in Nederland... is de kans dat als ik straks in mijn auto zit... dat ik een auto-ongeluk krijg... groter dan dat ik uh, iemand ontmoet... die mij zou kunnen besmetten. Naja uh, na, na, ja, kan het anders zijn, maar op dit moment is het absoluut uh, zo... dat je risico eigenlijk... Ja, vrijwel nul is. Verwaarloosbaar. Um, ik, ik zag van de week in, in, de, in de kranten dat 239 WHO-artsen... Um, hadden gemeend om een brandbrief te moeten schrijven... Uh, dat er toch anders gezien zou moeten worden naar het begrip corona... en hoe dat te bestrijden. En dat kwam verdacht veel in de buurt van jouw opinie. En ik zou bijna denken, uh, als ik dat las... Maurice, je kunt met vakantie, het is mooi geweest... je taak zit erop, of niet? Dit waren geen uh, WHO-artsen trouwens. Dit waren verschillende soorten wetenschappers... Ja. Die vooral aandacht vroeger op het uh, besmetten via aerosols. Ja. En ja diverse daarvan had ik hun uh, studies en hun oproepen al eigenlijk vanaf eind maart gezien. Want toen ik dat begin april zelf ook op mijn website zette, was dat niet zozeer omdat ik het zelf bedacht had. Maar omdat ik het op heel veel plekken al gezien had op internet. En dat ik het uitermate overtuigend vond dat als je naar de patronen van de verspreiding van, uh, van het virus kijkt, en vooral als je ziet bij zogenaamde superspread-events, dat in één klap uh, 50, 100 mensen besmet zijn, dan is er eigenlijk geen andere mogelijkheid dan dat het daar via de lucht is gegaan. Maar de WHO en de RVM ja, dat, bleven dat heel erg ontkennen, doen dat eigenlijk op dit moment ook nog min of meer en zeggen ja. Het is er misschien wel, maar moeten we nog even goed onderzoek naar doen? En de kans is klein. Terwijl nota bene als je op de website van het RVM kijkt over richtlijnen influenza. Ja, dan is het eigenlijk... Ja, ik was verbijzerd toen ik dat las. Want wat stond erop? Ja, dat schreven ze van... Ik zal het letterlijk voorlezen. staat dus opnieuw op de website van het RVM. Nou ja. De lagere luchtwegen zijn het meest gevoelig voor infectie. Dat zijn de longen terwijl per type influenza-virus... de voorkeur voor hogere of lagere luchtwegen verschillend kan zijn. Ja. En dan ja. komt het. De minimale besmettingsdosis via aerosol... die in de lagere luchtwegen terecht kunnen komen... is zeer gering in de orde van één of enkele virusdeeltjes. Voor experimentele infectie door indruppelen van virus in de neus... is honderdmaal meer virus nodig... zodat we aannemen dat infectie door druppels en besmette handen of voorwerpen een kleinere rol speelt. En dan is de grote vraag, waarom zou dat voor COVID-19 niet gelden? Nee, nog veel sterker, alles wijst erop als je het patroon van verspreiding over de wereld ziet... dat exact wat hier staat op de website van het RVM voor influenza... Ook voor COVID-19 geldt. Wat betekent dat dan? Is dat, is dat een factuur naar jou toe? Of uh, moet ik dat, hoe moet ik dat lezen? Kijk, ik ben een data-analyst. Ja, ik dat ben weet ik. Een of Sociaal geograaf. Sociaal geograaf. Dus ik kan patronen zien. Ja. En je kan, Die patronen moeten. Een, die hebben een bepaalde reden dat die patronen zo zijn. Maar die reden laat zich niet zo meteen aandienen. Maar je ziet wel patronen en denkt. En vooral toen ik die superspread event zag. Waarbij je, en inmiddels zijn er zoiets van 1500 gedocumenteerd in de wereld, waarvan 600 met meer dan 100 mensen die tegelijk besmet zijn. Ja. Dat was het moment toen ik dat las, dat ik dacht, ja, hoe is het mogelijk dat dat via druppelbesmetting is, binnen een straal van anderhalve meter, als tegelijk 100 of 300 mensen worden besmet. Ja. En er zijn ook andere ziektes, uh, mazelen, tuberculose, waarvan die, bekend is dat het door de lucht gaat. Die werken wel via de aerosolen. Ja, ja, hier lees ik op de website van het RVM dat men zelfs erkent dat er type influenza zijn waar het door de lucht gaat. Dus het was eigenlijk niet meer dan logisch en is niet meer dan logisch... dat het, via de, dat het zeker ook via de lucht gaat. Maar als je het totaal aan patronen ziet van COVID-19... dan is het duidelijk dat het zelfs dominant via de lucht gaat. Ja, ja. En dat is bij SARS in 2003 ook het geval Precies geweest, Daar hè. werd ook gezegd door de lucht. Ja. Um, wij moeten daar nog even over gaan spreken. Want het komende half uur zitten wij hier uh, met deze podcast om een mening verder nog dieper te vormen. Maar zodanig dat ook echt werkelijk waar iedereen begrijpt waar het over gaat. Van uh, mening. Wat vindt u van die mensen die tegenwoordig overal een mening over hebben? Helemaal geen mening over. En niet overal een mening over hebben. hebben He? Ja, nee. hebben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 Ja, je zou bijna denken, we zijn misschien over het, uh, het, het, het, het hoogtepunt heen... als het gaat om het, het nieuws over, over corona. Maar ik uh, zat vanochtend weer even te lezen in, in mijn krantje... en ik uh, las dat, uh, dat er diverse plekken waren. Zwitserland wilde men uh, toch eventueel weer de, de, de boel gaan aantrekken. België gaat weer overal met mondkapjes lopen. Het is toch weer aan de orde ondertussen, Maurice. Wat je eigenlijk ziet... ...is dat uh, bijvoorbeeld met België... ...dat vind ik zo'n prachtig voorbeeld... ...van aanhoudende de foute beslissingen nemen. Ja. Op dit moment zie je bij België... ...dat de cijfers net zo zijn als Nederland. Mm -hmm. Het is op dit moment vrijwel nul. En dat is nou precies het moment dat ze gaan beslissen... ...dat in uh, de openbare ruimtes... ...nu met een mondbescherming moet gaan werken. Het ja. is ook interessant om te volgen hoe dat gebeurd is. Want we weten nog toen we in Nederland over mondbescherming spraken dat Van Dissel voortdurend zijn nee, nee, nee... en het geeft schijnzekerheid enzovoort. Ja. WHO heeft ook steeds nee gezegd... tot begin juni hebben ze het advies gegeven... om in openbare ruimte mondbescherming te dragen. En als het erg heerst, zoals bijvoorbeeld uh, in maart... is dat een hele goede aanbeveling. Mm. Op het moment dat het vrijwel weg is is het een stupide aanbeveling. Pas ja. als het weer gaat, zou gaan uitbreken... dan zou je het onmiddellijk dit soort dingen moeten doen. Maar nu beperk je de acties en activiteiten van mensen... want het is niet aangenaam om met zo'n mondbescherming Zeker te werken. Niet, nee. En het is gewoon totaal onnodig. Ja. Nu in België en ook in Nederland. Ja, ik toch maar ga ik even iets aan je vragen... wat misschien een soort van kruisbestuiving is... of een blurring event voor jou. Want uh, je bent ook de man die met peil.nl... ons op de hoogte houdt van de laatste stand van zaken... waar het gaat om de politiek. Het is ook wel iets wat politiek gezien misschien wel interessant is... om dat verder te cultiveren... uit te nutten... Uh, om er toch voor te zorgen... dat je kunt laten zien dat je uh, de hoeder bent... van de samenleving. Want dat was... Volgens mij aanvankelijk datgene wat onze politici waren, hoeders. Euh, ze zorgden ervoor dat wij niet in, in, in contact kwamen met COVID. Um, is het niet zo dat, dat we ondertussen compleet aan doorslaan zijn... en dat daar misschien politiek ook aan ten grondslag zou kunnen liggen? Ik vind het niet uh, nuttig om me bezig te houden met wat nou de beweegredenen zijn. Nou ja. Ik vind het alleen maar nuttig om me bezig te houden... met wat de effecten zijn op de samenleving. Maar dat is ook een effect. Dat is ook een effect ja, dat mensen het toe maar toen, toen ze... Toen ze begonnen ergens uh, half uh, maart, uh -huh. toen wisten we er heel weinig vanaf. De virologen en epidemiologen wisten er alles weinig vanaf. Het brak echt op heel veel plekken in West-Europa stevig uit. Dus toen hebben ze ook de juiste beslissing genomen. Um, en de eerste twee, tweeënhalve week is wat ze besloten hebben de, het, het goede geweest. Ja. Alleen toen kwam er steeds meer informatie beschikbaar. Als je naar nieuwe studies op internet keek. Um, als je ook de cijferontwikkeling in Nederland zag. En toen was het duidelijk dat we steeds meer leerden over het virus. Ja. En wat ik het trieste vind. Is dat zowel RVM. in samenhang met het WHO. maar ook alle virologen en epidemiologen. die in Nederland op tv verschenen. wel net leek alsof al die nieuwe kennis zij niet wisten. of niet uh, communiceerden. En waardoor er voortdurend een soort angst cultuur bleef heersen. Uh -huh. En in zo'n angstcultuur begrijp ik ook wel als jij premier bent dat jij niet uh, roept nou we gaan wat vrijer nu doen, terwijl je het risico hebt dat op dezelfde avond de epidemiologen en virologen op tv zeggen, nou dat vinden we heel onverstandig. Drie weken later neemt het aantal doden met tien toe en dan gaat iedereen roepen, gewoon meneer Rutte wat he, waar bent u verantwoordelijk voor geweest? Ja. Dus zonder dat, men, men hield elkaar als het ware gevangen Waarbij ik niet eens denk dat dat opzet is. Nee. Wat wel had moeten gebeuren, dat op een gegeven moment... Rutte en de jongen en andere leden van het kabinet... bij hun afweging van hun keuzes... niet alleen meer op basis van gezondheid zouden moeten beslissen... maar ondertussen stort een economie in elkaar. Heeft de samenleving heel veel nadelige effecten... van bijvoorbeeld op anderhalve meter blijven... En, last but not least, ook de volksgezondheid ja. heeft heel veel nadelige effecten. En dat neem ik ze wel kwalijk. Dat ze bij hun afwegingsproces eigenlijk vrijwel voortdurend op de volksgezondheid aspect zijn blijven zitten. Maar niet eens op de overall volksgezondheid. Ja, ja maar alleen op dat ene COVID-19. Kijk, wat jij zegt is allemaal zonneklaar voor heel veel mensen die enigszins de beschikking hebben tot een beetje verstand, en dat is bijna iedereen. Wat jij zegt klinkt vrij logisch. Het is goed aan elkaar geknoopt tot een uh, uh, uh, duidelijk verhaal. Uh, daarmee zou je aan de slag kunnen gaan, maar als het je niet past, uh, dan, uh, hè, zoals de RIVM, die is in richting ingeslagen, de politiek is in richting ingeslagen, je ziet hoe krampachtig ze vasthouden aan die dingen, terwijl jij iedere keer zonder oren slaat, uh, nu Steeds meer mensen om je heen zijn die zeggen, ook medisch opgeleide mensen, die zeggen: Nou, hier zit gewoon een kern van waarheid in. Misschien is het wel de waarheid. Mensen in de in ergo-technieken de, in de die zeggen: Ja, dat delta-plan voor ergo's is niet zo raar. Waarna er weer wordt gezegd: Ja, maar ze willen ook een paar centen verdienen hieraan. Um, je wordt aan alle kanten wordt je, word je gelijk gegeven en toch degene die daarover gaan. Het RIVM blijft krampachtig vasthouden. Wat is dat voor haast autistisch gedrag om niet meer van je standpunt te kunnen afwijken? Dan kom je bij de kern. En eigenlijk uh, het meest onthutsende was, en ik raad iedereen aan dat te lezen, er was een uh, groot artikel uh, vorige week zaterdag in de New York Times naar aanleiding van die oproep van die 239 artsen die al hele tijd bezig waren om aerosols bij het WHO op, uh, op de agenda te krijgen. En ze vertelden ook dat ze in april een bijeenkomst hadden gehad, een Zoom bijeenkomst met de belangrijkste mensen van het WHO. En hoe verschrikkelijk die bijeenkomst liep. Hoe een aantal conservatieve mensen binnen de WHO... maar bleven roepen van druppels, handen wassen enzovoort... terwijl daar de onderbouwing uh, heel zwak van is. Ja. En in de rest van dat artikel staat hoe, hoe moeilijk de WHO zijn opvattingen verandert. En het is, eigenlijk is de WHO inmiddels een soort Kremlin die eigenlijk op alles miet zegt... En over aerosols nu zeggen, nou, dat moeten we beter onderzoeken... en er zou wel iets in kunnen zitten, maar ongetwijfeld... het heeft maar een heel klein effect. Ja. Nou, en, en de RVMS in de hele wereld, dat heet de CDC's... volgen eigenlijk die lijn van WHO... want ze hebben elke week via Zoom centrale besprekingen over de hele wereld. Maar wat ik het ergste eigenlijk vind... dat andere virologen en epidemiologen, ook in Nederland... Die ik ook via de telefoon wel eens spreek. Een veel genuanceerdere opvatting hebben over dit punt. Maar naar buiten toe dat niet uiten. Nee. Omdat ze zich naar de buitenwereld conformeren met de lijn van de RVM. RIC van mening! Heb jij dat stuk gelezen in de Volkskrant toevallig? Dat was volgens mij vrijdag dat het verscheen. Dat was Diederik Gommers, die in een gesprek ging met zijn oudste ja. dochter. Waarin hij op een gegeven moment ook zegt, hij heeft twee dingen gezegd. Hij heeft onder andere gezegd, op een goed moment werd ik gebeld door een hoogambtenaar bij het ministerie van Volksgezondheid. Die zei van, luister even, Diederik, je bent nu op televisie, maar je hebt wel iets, dat heet landsbelang, daar moet je wel even over nadenken en je kunt niet zomaar alles zeggen. Aan de andere kant werd hij op een gegeven moment gebeld door de, de, de jongen Hugo de Jonge, die aan een Vroeg, joh, Diederik, luister even. Um, um, 1600 IC bedden, gaat ons dat lukken? Uh, weet je waar, weet je, ja, nou ja, ik moet het nu weten. Ja, het gaat wel lukken. En vervolgens, zeg ik, kun je dat bevestigen via WhatsApp? Vraagt hij dan aan, aan gommers. Uh, dat deed uh, gommers dan zo van ja, hoor ik. Ik zorg wel dat je als je 1600 bedden nodig hebt, zorg ik er wel voor. En vervolgens wordt het in het Kamerdebat overgedragen. 1600 bedden zijn beschikbaar. Dan denken we mezelf: is dit politiek? Is dit nou de manier waarop we met moeilijke issues als COVID-19 omgaan of niet? Ik vond dat heel beangstigend en eigenlijk bevestigt dat het beeld wat ik had. Politiek is momenteel heel erg bezig om een grote olifant te maken van een toch al vervelende ziekte als COVID, maar ze maken hem groter dan dat hij is. Nou, maar weet je wat eigenlijk het ergste hier nog bij is? Het stond in de krant omdat er een soort vakantie-interview met gommers werd gemaakt. Ja. Dit patroon wat jij nu zegt, dat ken ik al sinds eind maart. Ja. Namelijk. Dat de virologen en epidemiologen gewoon niet het achterste van hun tong laten zien, maar alleen maar conformeren met wat de RVM zegt. En wat mij opvalt is, en dat geldt zeker, zeker ook voor de NPO, dat dat doorbreken daarvan door de journalisten helemaal niet is gebeurd. Er zijn geen kritische vragen gesteld, men zei alleen ja en amen als ze van Dissel er was, of ze met Wallinga spraken, de modeleur. Terwijl er zoveel niet klopte van wat ze zeiden. Maar er is eigenlijk nooit de afgelopen twee, drie maanden een kritische vraag gesteld aan wie dan ook van de virologen en epidemiologen. Als er goed nieuws was, bijvoorbeeld op hemelsvart dag zijn er eigenlijk geen nieuwe besmettingen geweest. Nou, dat komt dan op tv en op de radio... maar altijd maar af, aan de achterkant... staat dan een epidemioloog... of een, een andere, bijvoorbeeld Patricia Bruining... die dan komt uitleggen... dat eigenlijk, ja... het weinig, maar we hebben geluk gehad... of, of er naad. waren weinig mensen die besmet waren... dan wordt niet de vraag gesteld... maar als er dan zo weinig mensen zijn... die besmet waren op 21 mei... waarom doen we dat alles dan nog? Want op hemelsvandaag hebben we geen nadelig effect. Dus... Ik beschuldig met name de journalistiek dat ze heel lang geen kritische vragen stellen. Mm. En dit punt van Gommers, dat duikt ineens op. Omdat er een soort vakantieinterview met hem gemaakt werd. Ja, waarin die overigens heel eerlijk antwoord moet ik zeggen. En dat pleit voor de man. Ja, maar dat is een hele leuke man. En achter de schermen heb ik een heel leuk en interessant gesprek gehad. En ook daar merkte ik en trouwens met andere mensen ook dat ze veel genuanceerder zijn dan ze naar buiten toe zeggen Zeker. en dat de journalisten er blijkbaar niet in geslaagd zijn om daar doorheen te brengen. Ik heb zijn klinisch ethicus gesproken. Dat is uh, uh, compagne, uh, Erwin Compagne. Uh, met, die werkt samen met Gommers op die IC daar over ethische kwesties. Uh, die zegt al op 4 mei tegen mij... Uh, mensen hebben angst om mensen dood te laten gaan. Maar het hoort bij het leven. En artsen kijken, zoals Gommers, kijken daar ook heel anders tegen aan. Uh, maar het lijkt wel alsof we met z'n allen 206 moeten worden. En um, dat, dat, dat, is een, dat is een dingetje wat steeds meer op begint te spelen. En als jij dan, uh, uh, als Maurice de Hond, nu zegt voor jongens... Uh, rustig aan, kalm aan, uh, er is niet zoveel aan de hand... dan merk ik op een goed moment dat je dan wordt weggezet... ook jij Maurice, als iemand die in feite COVID ontkent. Ja, maar dat is de makkelijkste manier. Iemand heeft mij een mailtje gestuurd naar aanleiding van wat ik allemaal gedaan heb. En die zei, nou let maar op, het proces gaat zo. Eerst word je genegeerd... Daarna word je geridiculiseerd. En daarna zeggen ze, we wisten het al lang zo. Ja. En, dat, en dat is zo jouw... Maar weet je wat ik ook heel interessant vond? En ook zo um, kenmerkend. En waar ook bijna niemand over gevallen is. Uh, bij een hearing van de Tweede Kamer was Jacques de Grauw van de GGD. En Fleur Agema vroeg, kunnen we niet mensen onder de 35 veel meer ruimte geven? Want hun risico is heel klein. Zelfs als ze ziek worden, um, merken ze daar weinig van. Waarop de Grauw zei, ja, maar dat denk je maar. Want ik ken een jongen van 16 die ja, gruwelijk aan zijn eind is gekomen. Nou, ik ken de cijfers, want dat presenteert de RVM Er was op dat moment één persoon onder de 25 overleden. Van de 4.000, op dat moment. En dat was, was waarschijnlijk die persoon ja. van 16. Dan praten we dus over één iemand. Altijd één te veel, hè? Dus, uh, maar goed. Ja, nou, wel één te veel. Ja. Maar zijn taak is niet als, als de Grauw om die ene persoon te benoemen... die taak van hem is om het veel breder te zien. Want er luisterden ook ouders met Juist, kinderen... Ja, nee, nee. en die hadden niet toegang tot die cijfers. Nee. En als er 500 mensen waren doodgegaan... Was, was dit voorbeeld prima om vervolgens te zeggen... we kunnen het niet doen. Maar als je maar één iemand hebt die je als voorbeeld kan doen... Ja. en er is niemand anders, nee. dan ben jij een uiterst onverantwoordelijk bezig. Het ja. um, raar ervan, is... Ik, ik zit nu echt te zoeken... naar, naar uh, zaken van, van uh, virologen... die dan toch langzaam de onbezwaai maken. En ik zat uh, in mijn zoektocht daarna... zat ik uh, te kijken op, op, de, op de website van het UMCG. Um, en, en wat zie ik daar? Ik zie daar Mark Bonte. Die ken je waarschijnlijk ook wel als uh, arts-microbioloog. Um, Eerst komt er een heel verhaal over de luchtbewerking in het ziekenhuis. Uh, en dan komt er 10 seconden. Komt daar ineens Mark Bonte doorheen. En vervolgens wordt het afgesloten met het verhaal van de meneer die daar de klima regelt. En die vertelt dan hoe goed het allemaal geregeld is daar in Utrecht. En wat me opvalt. En dit moet een video zijn van recente datum. Want ze hebben, van de week hebben ze die hele video online gezet. Over die, die, die, die airco-behandeling. En dan zegt Mark Bonte ineens. Coronavirus verspreidt zich vooral door direct contact tussen mensen en door het aanhoesten of aanzingen van personen waarbij de druppeltjes worden overgebracht. We hebben op dit moment geen informatie of geen bewijs dat het zich ook zelfstandig via de lucht of via een airco zou kunnen verspreiden. Ik vraag me dan af, waarom moeten ze dit er ineens tussendoor gooien? Nee, maar het interessante hieraan is, en ik heb echt veel studies gelezen en laatst een hele interessante die ik zo even zal beschrijven. Er is geen enkele basis voor die uitspraak. Het is een soort uh, mantra die ze standaard verkondigen... en het lijkt er wel op, wat niet waar is... maar dat ze een soort geïndoctrineerd zijn door de WHO... om altijd deze statement te maken. Maar ik heb een hele interessante studie gelezen. Die mensen hebben, dat waren ook natuurkundigen... en die zijn allerlei proeven gaan doen en modellen gaan maken... hoeveel kans heb je nu eigenlijk... dat als jij praat of hoest, dat jij een druppel achterlaat in de mond, neus of oog van degene die in jouw omgeving is. Ja. Want dat is het moment waar een druppel kan besmetten. Ja. Niet als die op, op je elleboog komt of bij je voeten. Dan blijkt dat de kans dat zo'n druppel eigenlijk kan alleen maar op die plek komen, als je face-to-face -face tegenover elkaar staat. En ze hebben berekend, als je praat, dan heb je binnen 20 centimeter een kans dat je zo'n druppel op die plek krijgt. En als je um, hoest, heb je binnen 50 centimeter. Verder niet, want die druppel die die daalt af naar beneden. En je ligt niet uh, op de grond. Los van de vraag, die blijkt de volgende te zijn. Ja. Als die druppel ergens bij je komt, dan moet die ook nog die druppel jou uiteindelijk besmetten. Het is niet zo dat dat, dat automatisch gebeurt. Ja. Veel interessanter is, ook hebben zij dat in die studie gezegd. Dat er naast druppels bij het praten en spreken en hoesten ook aerosols vrijkomen. Die veel langer kunnen blijven zweven. Als je die inademt, dan komen die uiteindelijk terecht op je, bij je longen. En daar is de plek waar die het meeste schade doet. Het voordeel is, het moet er redelijk wat zijn. Het is niet zo als er eentje binnenkomt dwarrelen dat je dan besmet raakt. Dat moet je een tijdje doen, maar ook uit mathematische uh, bewijsmodellen blijkt dat de kans dat een druppel bij jou op de juiste plek komt en vervolgens jou besmet vele malen kleiner is dat een aerosol bij jou naar binnen komt. Ja. Alleen gelukkig bij die aerosol is... je moet er voldoende naar binnen krijgen om ziek van te worden. Ja, aerosolen zijn wolkjes en een druppel is eigenlijk gewoon ja, een klont. Uh, die, die en aerosol is een aerosol is een heel klein druppeltje die zo klein Lekker, is... Maar bij elkaar zijn het wolkjes toch of hebben we dat verkeerd gezegd? Ja, dat nou, is gewoon wat je uit je, licht, uit je mond komt. Alleen die hele kleine dingen die zie je helemaal niet. Nee. Maar die zijn in principe uh, met het meeste risico... Maar het voordeel is, zoals ik al zei... dat heet de viral load. Je moet er voldoende van inademen. Ja. En, uh, en het interessante is... elke keer heb ik gevraagd... RVM of WHO... kom met de onderbouwing... van wat die, hij net ook zei. Ja. Die is er gewoon niet. Nee, nee. Er is geen feitelijke onderbouwing nee, maar wat, ik, wat ik bijzonder vond is dat het in een, in een airco-verhaal zat van het UMC uit Utrecht. En dan denk ik bij mezelf wat raar dat ineens tien seconden Mark Bonten daar doorheen komt als, als arts microbioloog. Ik vind het gewoon raar. En jij legt nu uit hoe het zit. Uh, prima. Uh, en over Nederland en onze naaste landen hoeven ons op dit moment niet al te grote zorgen te maken. Maar ik wil je toch even pijn doen. Uh, uh iedereen heeft het momenteel over um, de zuidelijke staten van Amerika en natuurlijk Zuid-Amerika zelf. Uh, maar dan is er, zijn er ook nog gebieden als uh, India en uh, een, een plek die ook uh, na aan het hart ligt, uh, Israël. Want daar hebben ze ook een probleem op dit moment. Dit is een ondernemer die zich ook zijn zorgen uit, want daar is een golf weer aan de gang en ze zijn in uh, de grootste staat van paniek. Laten we daar heel even naar luisteren. We zijn worried about this over deze tweede En we wish that the, the government would give uh, a little bit more clear uh, instructions about how, how to work. Um, it se it seems like um, many of the, uh, of the politicians are not really uh, abiding by the rules, so a lot of the public doesn't abide by the rules. En uh, we're very worried because the de first uh, corona wave was terrible, terrible for business. Ja, het, het was zo dat Israël had het in principe heel goed aangepakt en gaf daarna de boel weer vrij. En nu zitten ze weer in dezelfde misère. En dat is natuurlijk wel een schrikbeeld wat heel veel mensen ook in Nederland hebben. En dat hebben ze over Zuid-Amerika en over de Zuidelijke Staten van Amerika. Ja, hoe leg je dat uit? Ik kan het prima uitleggen, want hier zie je de essentie. Dat bijvoorbeeld Israël en bijvoorbeeld Australië en Nieuw-Zeeland. Het leek er zo goed gedaan te hebben. Dat is helemaal niet zo. Wat er, waardoor dit komt. Waarop we dat beeld hebben. Omdat we door de WHO en de RVM. Niet goed doorhebben hoe, hoe het verspreidt. Dus als het via druppels komt. Ja dan kan je zeggen. Een land wat het onder controle heeft. Heeft blijkbaar de juiste maatregelen genomen. Als het door de lucht gaat. Met name. Dan zien we een patroon wat sprekend lijkt. Op de verspreiding van griep over de wereld. Griep in de gebieden boven 30 graden noordenbreedte, is in de winter. Maar griep in de tropische en warmere gebieden is er niet in de winter, maar is tijdens de regentijd. Ja. Nou, wanneer is de regentijd in Brazilië? In het voorjaar, en die trekt van noord naar zuid. Wanneer is de regentijd in India? Dat begint nu in Moeson. Ik heb twee, weken, twee maanden geleden gezegd, het volgende grote land wat komt is India. En ik heb ook twee maanden geleden gezegd... dat Australië in de winter weer een uitbraak krijgt. En dat is de ene lijn, de grieplijn... die zich over de wereld verspreidt. Maar dat komt niet door druppels. Dat komt omdat het door de lucht gaat. En het tweede punt is... wat bedoel ik met door de lucht gaat? Alles heeft te maken met... je bent in ruimtes die niet goed geventileerd zijn... Als daar een besmet iemand is, dan komt de aerosols in de lucht en dan adem je in. In de zomertijd zijn die ruimtes ah, veel beter geventileerd, want we hebben ramen open enzovoorts. En de luchtvochtigheid is hoger, waardoor die aerosols niet lang in de lucht blijven. Uh -huh. Nou, Wat is het tweede, en dat is dus de ontwikkeling Brazilië. De landen om Brazilië heen, bijvoorbeeld ook Suriname, eh, Bolivia, Colombia, zijn allemaal landen die nu de griep zouden hebben... Cuba heeft dat twee keer per jaar, de griepperiode. En dan is de omstandigheden gunstig voor aerosols in de lucht te blijven hangen. Wat is het specifieke in Amerika en nu ook in Israël? Dat is het gebruik van aircondition. Wat gebeurt er? Aircondition is eigenlijk ook een situatie waar je in een gesloten ruimte, om het koud te houden, uh, verblijft. Buiten is de temperatuur 30, 35, 40, 45 graden. Je zit in een ruimte waar de temperatuur tussen de 20 en 25 graden is gebracht... zonder veel frisse lucht. En ook dat zijn omstandigheden, als er besmette mensen zijn... dat het gaat uitbreken. De eerste grote uitbraak in Israël weer niet lang geleden was... in een school in Jeruzalem... waar in één klap 150 leerlingen waren besmet... toen het 40 graden was ja. en alle ramen dicht waren. Ja. Maar het grote punt is... Als je uitgaat van wat WHO en RVM zegt... en de enige verspreiding gaat via druppels... waarom zou het dan bij airco anders gaan dan zonder airco? Ja. En waarom zou het in een regenperiode anders gaan dan buiten een regenperiode? En dat is het cruciale. Waardoor we eigenlijk wereldwijd niet goed het virus onder controle krijgen... omdat we de verkeerde kant op kijken. Ja. We kijken naar de druppels... Maar dat is niet het probleem. Dus eigenlijk, is het heeft, eigenlijk heeft de wereld meer Maurice de hond nodig. Want één uh, e Maurice de hond gaat de wereld niet veranderen en de WHO zeker niet. Nou, er waren al 239 man die hetzelfde schreven. En wat ik zeg is niet omdat ik die theorie heb opgehangen, omdat die mensen al heel veel onderzoek hebben gedaan. Ik kom onderzoek uit 200, 2007 tegen, die al zei dat, dat griep voornamelijk via de lucht gaat. Ja. Het is alleen een soort dogmatische, Kremlin-achtige situatie bij de WHO... waar, en dat vind ik het trieste, allerlei aardige en intelligente mensen... want als ik er persoonlijk spreek, professor Vos of uh, Gommers... dat zijn allemaal aardige en intelligente mensen. Maar die leggen zich neer bij een soort Kremlin-achtige situatie. En er is bijna een soort omerta... Waardoor ze niet naar de buitenwereld zeggen wat ze echt denken. En de journalisten prikken gewoon ja, maar, niet door. Maar zo'n gommers uh, die dus de mededeling heeft gekregen... van een hoge ambtenaar bij het VWS, uh, die, uh, het ministerie van Volksgezondheid... die zal natuurlijk niet de enige zijn geweest die zo is aangesproken. Zo zijn al die uh, virologen natuurlijk ook met een telefoontje verblijd van een instelling. En als uh, het landsbelang van jou vraagt om toch vooral waarschuwend te zijn... dan heb je kans dat de meeste mensen zich daar gewoon aan... Uh, ja aan overgeven. Maar ik weet het niet... van de anderen. Wat ik bij de anderen zie... en dat heb ik zelf ervaren... omdat ik contacten heb met verschillende mensen... die als ik dit soort dingen zeg... zoals ik net tegen jou heb gezegd... bijna allemaal zeggen... goh, interessant zou best eens wel eens kunnen zijn. Goh, wat een interessante manier ja. van denken. Ja, dat verklaart veel. Ja. En dan zeg ik tegen die mensen... waarom zeggen jullie dat dan niet in de naar buiten ja. toe... En dan gebeurt het niet. Nee. Eén dingetje nog over uh, het Zuid-Amerikaanse. Um, ja, de, de, de premier van, uh, van, uh, de president, sorry, van Brazilië. Uh, is een man die. Uh, ja, ik heb zelf niet zoveel met hem: Bolsonaro. Uh, een lekkere eigenwijze man. En uh, die uh, heeft uh, uiteindelijk dan ook, uh, zeg maar, te gekregen dat hij positief is. En dat, en dat klonk zo, even voor alle duidelijkheid. Het eh, resultaat. En hij acabou de daar positief. 16 jaar kwijt, dat is het. Waarom zet ik dit, deze podcast? Um, Simpel, omdat ik een man hoor die zegt dat hij positief is. Uh, ik ben geen fan van de man, maar hij staat daar blakend voor gezondheid, is 65 jaar. Zegt dus dat hij positief is, maar ik zie hem nog op zijn benen staan. Mijn beeld is dan altijd: uh, je bent positief, je hebt, uh, je hebt uh, COVID, uh, je bent doodziek, ik zie dat niet. Ja, dat is ook een mooie kern. En ook daar vind ik dat de journalistiek in Nederland zeer gefaald heeft. Als ik kijk naar... Uh, ik, doe, ik heb onderzoek gedaan bij mensen onder de 45 bijvoorbeeld. Hoe groot achter ze de kans dat zij doodgaan als ze besmet zouden worden? Die kans die achter ze 500 keer zo hoog als de werkelijkheid. En bij oudere mensen uh, is die kans ook nog veel groter. Maar neemt een beetje af. Maar wat er gebeurt is, nadat we uh, in, uh, in maart... Bergamo zagen uh, en terecht daar heel bang voor waren. De voetbalwedstrijd? En voor, uh, al die, nou niet de voetbalwedstrijd, dat is een heel andere discussie. Maar gewoon, oké. Okay. Nee, de, de, de ziekenhuizen van Bergen. Oké, okay, ja. Um, met al die mensen op de gang. En, uh, en toen kregen we ook de virologen en epidemiologen... ...die eigenlijk het ook niet wisten en zeiden... ...we moeten dit niet doen, dit niet doen, tot en met... ...we, mogen, we moeten muntjes eigenlijk niet aanraken... ...want dan kan je besmet worden... Ja. Heb ik ook allemaal gedacht dat het waar was. Alleen vrij kort daarna kwam steeds meer duidelijk. En wat ik, wat ik de journalistiek in Nederland heel erg kwalijk neem. Is dat daar waar er reële informatie uit studies kwam. Waarbij de gevaren overzichtelijker waren. Bijvoorbeeld via voorwerpen is de kans dat je besmet wordt... uitermate klein. Maar 50% van de Nederlanders heeft op dit moment smetvrees... en durft een karretje bij de supermarkt niet eens aan te raken. Terwijl de kans dat je besmet wordt echt nul is op die manier. Maar terwijl in Amerika zelfs de RVM daar, de CDC... openlijk heeft gezegd, die kans erop is veel kleiner. We zijn ingehaald door de wetenschap. Goed, maar nu kunnen we dat melden... Het is minder gevaarlijk. In Nederland heb ik dat nooit gehoord. Want ja. ik hoorde elke keer weer... in welk actualiteitsprogramma... of op één, of in Radio 1. Ik ben drie maanden, vier maanden lang... nooit gevraagd door Radio 1... om wat dan ook te zeggen. En het enige wat gebeurde... er kwam altijd dokter of en die kwamen altijd roepen... er komt een tweede golf... Ik riep, ja, die zijn gesponsord door Volkswagen. Er komt een tweede golf <laughs> of zo. En er was altijd bangmakerij, bangmakerij, bangmakerij. Ja. En, en bijvoorbeeld zelfs buiten, terwijl het echt zeker is... dat je buiten de kans op besmetten tegen de nul aanloopt. Ik heb gewoon vrienden die niet eens naar buiten durven. Ja, ik, ik en, weet het. Mensen raken sociaal geïsoleerd en ook sociaal vervreemd. Dat, dat ja, maar waar... waar, waar... De, die virologen zijn op een gegeven moment... voortdurend die angst blijven voeden. En de journalistiek heeft, was gewoon het luid. Ja, maar ik denk toch ook dat de politiek... Die journalisten kunnen natuurlijk altijd de schuld blijven geven. Maar het is ook de politiek die op dit moment... een zeer bijzondere rol speelt. En ik zou toch wel eens een keer het kausale verband willen zien... tussen een naderende Kamerverkiezing... en het gedrag van de politici op dit moment. Het, het begint me echt uh, zorgen te baren. En ik vraag me toch af hoe het zit. Kijk, de eerste paar weken hadden ze gewoon groot gelijk. En, en Rutte zag... En, en, en de jongen zag dat, dat, dat ze gezag hadden. En terecht ook op dat moment. Want zij waren de landsbestuurders. Zij moesten ons door deze crisis heen leiden. Maar het werd op een gegeven moment wel erg lekker en erg makkelijk. Om dankzij uh, iets als ja. COVID-19 toch de aandacht op jezelf gevestigd te kunnen laten. En het, het, het mensen te kunnen laten zien dat je een staatsman bent. Heb een, heb een... Kijk, COVID-19 is gewoon een klotenziekte. Maar ik heb af en toe wel het idee... Dat het, dat het handig is dat het soms is... want je kunt dan eventueel dingen doen met mensen. Of heb ik het verkeerd? Nee, volgens mij zie je één punt niet uh, voor je. Oh. Uh, wat namelijk de komende maanden gaat ontstaan... dat niet zozeer alleen maar zichtbaar wordt... wat COVID-19 nou precies is... en hoe ziek je er wel of niet van wordt. Maar wat gaat vooral blijken welke desastreuze gevolgen alle maatregelen hebben gehad... op de economie, op de maatschappij, op de verhoudingen tussen landen... of de verhoudingen binnen landen. Dus in het najaar, ja, dan blijkt het een kwestie van bijna verschroeide aarde zijn geweest. Ja. En op dit moment zie je dat de meeste mensen zich eigenlijk vooral concentreren op... Uh, gezondheid enzovoort, maar in het najaar blijkt de grote schade pas. En ik denk dat tussen nu en 17 maart juist dat aspect van wat er allemaal nu gebeurd is steeds meer naar het boven komt. Dan moet de regering ook maatregelen nemen of anticiperen en al die ontslagen en al die bedrijven die failliet zijn gegaan. De Toerisme wat uh, volledig op zijn gat ligt. Evenementenindustrie die weg is. Restaurants waar veel minder mensen komen. En als dat eenmaal steeds meer duidelijker wordt. En dat zal wereldwijd echt gebeuren. Dan komt, komen we in een heel ander krachtenveld terecht. Ook rondom verkiezingen. En dan uh, zullen de resultaten echt niet zo zijn zoals de peilingen van op dit moment. Oké, okay. um, één ding wil ik je toch nog vragen. Um, wat, is, wat is jouw beste beweegreden waarom je dit allemaal bent begonnen? Want dit heeft toch wel wat van je gevergd? Nou, het belangrijkste beweegreden is dat we volgens mij op dit moment... in de grootste crisis verkeerden. van ons land en misschien van de wereld... sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar wat heeft jou uiteindelijk... Nee, maar, nee, maar, dat, nee, maar dat leg ik uit. ja. Ik heb bepaalde kwaliteiten en talenten. Zeker. Ik kan heel goed logisch denken. Ik kan heel goed studies bekijken. En wat ik merkte, en dat was niet een gezochte situatie, maar die ontstond dat die kwaliteiten heel erg te pas kwamen... om mensen een reëel beeld te geven van de situatie. En ik krijg met grote regelmaat, ik krijg 400 mails per dag... en ik krijg vooral veel dankmailtjes van mensen die zeggen... u heeft dit geheel voor mij weer tot de juiste proporties teruggebracht... en ik kan nu veel beter met mijn leven omgaan. Ik weet ook nu dat ik mijn moeder wel mag knuffelen. Ik weet wel dat ik mijn kleine kinderen wel gewoon in huis kan hebben... En ja, als dat blijkbaar onder zo'n grote crisissituatie mijn rol is, omdat dat blijkbaar mijn ja, opleiding was, mijn kwaliteiten zijn, dan vind ik juist dat, het, dat ik mezelf niet in de spiegel zou kunnen krijgen. Dat ik dan weg zou lopen, omdat een aantal um, elitaire heikneuters, die niets van mijn werk hebben gelezen, maar alleen mij kwalificeren op wat ik misschien in het verleden gedaan heb, of wat dan ook, mm -hmm. die alleen mij... Bepaalde dingen naapen die anderen zeggen, maar nogmaals, nooit inhoudelijk op mijn werk gaan. Ja, daar laat ik me echt niet voor afschrikken. Heb je het ergens op een punt um, misschien wel een keer fout gehad? Of was alles wat je uh, geschreven hebt raak? Nee, in het begin had ik echt gedacht dat het uh, in de tropen en de subtropen niet zou gaan uitbreken, totdat ik merkte dat de griep uh, ook wel in de tropen en de subtropen kwam. Mijn vrouw komt uit Cuba en die vertelde... nee, we hebben nooit in de winter griep. We hebben altijd in het voorjaar en najaar griep als het regent. Maar ik heb in het begin heusel dingen opgeschreven die later... Uh, ook ingehaald zijn. Ja. Maar het mooie is... ook al mijn stukken... ik heb er inmiddels 90 geschreven met... geloof ik 180.000 woorden... schrijf ik altijd met linkjes... naar de studies enzovoort. Ja. Zodat iedereen kan zien waarom ik het beweer en ook zijn eigen mening kan vormen. Denk jij dat wij over een jaar... ineens met z'n allen achter de werkelijkheid komen... en dat dat nog wel eens implicaties zou kunnen hebben... voor bijvoorbeeld... Uh, de politieke schifting in Nederland? Nou, ik denk dat in de komende vijf jaar over vijf jaar gezien ons hele politieke stelsel in de wereld... totaal anders is geworden. Want dat heeft de historie ook altijd geweest. Bij grote crisissen verandert er ontzettend veel. En ik hou me hard vast wat er allemaal nog wereldwijd staat te gebeuren... rondom uh, uh, sociale onrust, uh, chaos, uh, opstanden, plunderingen enzovoort. Want uh, you ain't seen nothing yet. Dat is een uh, doem scenario wat ik hoor, uh, Maurice. Ja, dat is een realistisch scenario. Ik denk dat we nu naar een economische inzinking gaan... die eigenlijk lijkt op de depressie van de jaren dertig. Nu proberen de landen wel op een bepaalde manier... dat nog redelijk overeind te houden. Maar er zijn heel veel landen... Waar de bevolking niet gesteund wordt door de regering. En waarbij je allerlei mensen zegt: ja, of ik nou dood ga COVID aan COVID-19 de, of aan de honger, ja, dan, dan maar COVID-19. Terwijl ook daar mensen al merken dat COVID-19 minder bedreigend is als men tot nu toe dacht. En aan, aan welk gebiedsdeel van de wereld moeten we dan denken als daar in eerste instantie de, de, de, de, de ellende vandaan zou kunnen komen? Nou, waar de honger het grootste is. Ik denk dat er ergens de uh, vlam in de pan slaat. En dan is de kans groot dat het naar al andere landen overslaat. Juist door die globalisering. En ik denk, ja, ik, ik maak me heel erg zorgen op dat terrein. En dat allemaal om een ziekte die erg is maar die overzichtelijk was als we er op een goede manier... en gecontroleerde manier waren omgegaan. En dat was twee, drie weken lockdowns, kan ik begrijpen. En daarna hadden we op een veel specifieker en veel gerichtere manier... zoveel mogelijk in de samenleving weer open moeten stellen. Ja, zijn we nog te redden? Nou, als ik zie hoe de WHO reageert... en hoe langzaam ook de politiek reageert... dat zoiets als ventilatie wat ik nu drie, vier weken geleden heb voorgesteld... en wat we eigenlijk moeten doen voordat het november is... Ja, elke dag die je daar verliest is een dag te veel. En als ik alleen denk, ja, zelfs als je dat niet kan... met alle dreigingen die we verder hebben... dan uh, denk ik eigenlijk dat we niet meer te redden zijn. Ik had op een leukere manier willen afsluiten... maar het is de realiteit, zullen we zeggen, Maurice. Nou, ik hoop van niet. Ik hoop het ook van niet. Van harte van niet zelfs. En daar, en daar deed ik en doe ik heel erg mijn best voor. En laten we vooral kritisch op elkaar zijn. Dus ook op Maurice de Hond. Eh, eh, zodat we met z'n allen uiteindelijk het beste gaan doen... Uh, wat, uh, wat we nodig hebben voor dit land. En, ja, uh, dus, voor de rest... Bedankt voor mijn debuut uh, met dit onderwerp op... Uh... Op, bij NPO op de radio, want sinds maart uh, heeft niemand maar daar iets over gevraagd. Maurice, het was uh, geheel aan mij, maar bedoel, ik bedoel, vind, ik vind het belangrijk dat, uh, dat, dat uh, mensen zoals jij ook in dit geval uh, gehoord worden. En uh, het, uh, uh, de podcast heet niet voor niks. Heb een mening en die heb jij. Dankjewel. Dankjewel. Rick van Veldhuizen. Heb een mening. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en Pound.